Thijsselbling heeft door de publicaties over de blauwdruk... internationaal veel kritiek gekregen. De banken op Cyprus gaan vandaag toch niet open. Ook de kleinere banken blijven nog tot en met woensdag gesloten. Gisteren werd gemeld dat de meeste banken vandaag open zouden gaan. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft een twee uur durende testvlucht gemaakt... met de Boeing 787 Dreamliner. Het toestel kant al sinds de eerste vluchten met problemen aan onder meer de accu's. Maar de testvlucht ging goed, zegt Boeing...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 De Russische zakenman Boris Beresovsky is gestorven door ophanging. Dat zegt de Britse politie na autopsie op het lichaam. De politie zei niet of de zakenman zelfmoord heeft gepleegd. De schatrijke Beresovsky werd zaterdag in Groot-Brittannië door een medewerker dood aangetroffen. Hij zou depressief zijn geweest. Beresovsky had vaak felle kritiek op de Russisch president Poetin. Een immigrant uit de Dominicaanse Republiek heeft in de Verenigde Staten 338 miljoen dollar in een loterij gewonnen.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 De Cyprioten, die hoorden het, moet het nog even zonder geld doen. De banken gaan vandaag toch niet open. Onze verslaggevers melden zich vanuit Nicosia. En Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem is ook nog niet klaar met Cyprus. Zijn uitspraken worden hem zwaar aangerekend. U hoort zijn uitleg en we praten erover met hoogleraar economie Jaap Koelewijn. Het sociaal akkoord dan. Laat nog even op zich wachten. 1 april is een datum die niet wordt gehaald. Reacties uit Den Haag krijgt u van Hans Andringa. Het is niet alleen heel erg koud, het is ook heel erg droog. Op de Veluwe is weer een stuk heide afgebrand. Onze verslaggever is vanochtend in Hoogsoeren. En door de kou gaat het ook niet goed met de asperges. Burgemeesters zijn niet blij met het sluiten van gevangenissen. En Mark Robin Visser is aan de lange leegte. Nou en of 50 kilometer verderop in Emmen vieren ze feest, want daar is de voetbalclub gered. Maar hier in Veendam zal het nog heel lang heel leeg zijn. En muziek is er ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. We beginnen met de Jacksons. Jacksons hoorde u, I want you back. En dat is een van de platen waar Deke Richards bij betrokken was. Hij is, uh, was betrokken bij Motown en hij is overleden op 68-jarige leeftijd. Het is zes minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Eurogroep voorzitter Dijsselbloem ligt onder vuur. Hij zou gezegd hebben dat Cyprus als een blauwdruk voor de andere noodleidende landen kan worden gebruikt. Nou ja, de oplossing voor Cyprus dan. Dat wordt hem zwaar aangerekend.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 niet zomaar toegepast worden in andere landen. Maar dat suggereert dat de situatie in Cyprus één op één en ook de aanpak voor Cyprus één op één op andere problemen... Dat heeft landen. u niet gezegd? Ik heb het woord. Centraal heeft u niet gebruikt? Nee, ik ken het woord niet. eens. Nee. Dus ik heb weer een woord geleerd vandaag. Minister is zichzelf dus van geen kwaad bewust. Hij vindt het ook zijn taak om zo transparant mogelijk te zijn... over wat er met Europees geld gebeurt. Ik blijf uh, overeind houden dat uh, wij ook gewoon, ook wij politici, gewoon open moeten communiceren over wat is nou eigenlijk onze aanpak van de terugkerende problemen in financiële sectoren in Europa. Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, dus gisteravond bij Pauw. En Witteman, we hebben het er later deze uitzending nog verder over. De Britse premier Cameron heeft strenge maatregelen aangekondigd om de instroom van migranten in Groot-Brittannië te beperken. Volgens Cameron heeft de zachte aanpak lang genoeg geduurd. Ending the something for nothing culture is something that needs to apply in the immigration system as well as in the welfare system. Immigratie moet volgens Cameron omlaag, van honderdduizenden per jaar naar tienduizenden per jaar. Immigranten, ook Europeanen, moeten kunnen aantonen dat ze kans maken op een baan, anders hebben ze geen recht op een uitkering of een sociale woning. Wat we moeten doen, is to work across government, zodat so onze immigration policy is factored into our benefit system, our health system and our housing system. De Britse regering gaat ook harder optreden tegen illegaliteit. Illegale vreemdelingen worden sneller het land uitgezet. De Russische zakenman Boris Berizovsky is gestorven door ophanging. Dat blijkt na autopsie op zijn lichaam. De politie zei niet of de zakenman zelfmoord heeft gepleegd. Dat moet nog worden onderzocht. Maar het... Uh... Lijkt er wel op, zegt deze Russische correspondent. There are no signs it said of a violent struggle. We know in a previous statement that the police had issued that they said there was no evidence at this point of third party involvement. Schatrijke Berezovsky werd afgelopen zaterdag door een medewerker dood aangetroffen in zijn huis. Hij woonde de laatste jaren in Engeland. En uit de geregeld kritiek op het Kremlin. Een immigrant uit de Dominicaanse Republiek heeft in de Verenigde Staten 338 miljoen dollar in een loterij gewonnen. Dat is het is op vier na hoogste prijs die de powerball Lottery ooit heeft uitgekeerd. 44-jarige man had het winnende lot gekocht in een slijterij in New Jersey en in die winkel zijn ze blij voor de man. I'm glad somebody won that money uh, you know somebody You know I wish it was me. Finally somebody won something big here and it was this store. Nou, toch nog iemand veel geld gekregen. <laughs> Op de dag. Wij gaan naar de kranten, eens even zien wat zij melden vanochtend. Nou, dat gaat veel over uh, Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloem schokt markt met uitlating over banken, al dus het FD, de reputatie van Jeroen Dijsselbloem. Als voorzitter van de Eurogroep heeft gisteren een gevoelige klap opgelopen. Al dus de krant. Ja, trouw opent met de kop Cyprus toont barsten in de eurozone. En daar staat ook in, Dijsselbloem neemt uitspraken over spaarders terug na de kritiek. Ja, want wat bedoelde Dijsselbloem nou eigenlijk? De Volkskrant uh, probeert daarachter te komen. Aandeelhouders en spaarders moeten vaker bijspringen. Aanpak Cyprus is ommezwaai. De ommezwaai is uh, onafwendbaar. Nu duwen we de risico's en de kosten terug waar ze vandaan komen. Bij de banken, de aandeelhouders en de grote spaarders. Al dus Jeroen Dijsselbloem. Ja, en met die woorden laat Mr. Euro de banken sidderen. Dat is de kop in het Algemeen Dagblad. En dan komt er dus inderdaad die kritiek op Dijsselbloem. Na achterloos gekletst, al dus commentatoren. Um, de minister of de voorzitter wordt uh, verweten... dat hij de onrust alleen maar verder aanjaagt. Overigens staat op uh, NOS.nl nog een aardig overzicht... van alle kritiek die inmiddels is losgebaard na de uitspraken van Dijsselbloem. Onder andere uh, bij journalisten van Reuters en Market Watch. Het FD heeft tot slot nog een uh, verhaal over CEO's... die aandringen op uh, zware ingrepen in het sociaal stelsel... en de arbeidsmarkt uh, in Europa. Europa is in de crisis ernstig verzwakt... maar het uh, continent doet er nog wel degelijk toe... voor ondernemingen en investeerders. Ook Nederlandse topmannen mengen zich in deze discussie. Topmannen van Unilever, Philips, Anholt, uh, Alberts Industries... Heineken, noem maar op. Allemaal in het FD. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Jolof Harlem hoort u van YouTube. Het is uh, kwart over zes. Wij gaan uh, naar Mark Robin Visser. U hoort al eventjes hier uh, ja. vanochtend dat hij in Veendam is. Bij de lange ja, leegte. Doch. We hebben hier de Telegraaf lekker, voor hoor. Even ons. Plaat. Ja. ja, lekker oh, toch? Ja? Fijn muziekje, Mark Robin. Ja, uh, ik heb hier Treurmars klinkt <laughs> in Veendam. Is de voorpagina van de Telegraaf. Merk je daar wat van? Ja, even luisteren hoor. Even luisteren. Nee, je hoort het ronkende geluid van onze bus. Uh, ik sta hier nu voor dat uh, stadion hè, van SC Veendam. De Lange Leegte heet het stadion. Er staan hier nog wat, uh, wat dranghekken uh, die herinneren aan ja, vervlogen tijden... met rode en witte linten eromheen. En dan er staat dus een heel groot bord en er staan dan alle sponsoren op. En daar is iets opgeplakt. Ik, loop, ik ga even door de struikjes naar het bord toe. Daar is een tekening opgeplakt uh, van uh, Kaira en Carlijn... En daar staat hier, I love SC Veendam, met filtstift En dan um, leuk ingekleurd, met een zonnetje, met een smiley erin. En dan staat er, doe hier uw handtekening en red de SC Veendam. Hup, Holland, hup, dan. Mm. En er staat één handtekening. Ai. <laughs> dus dat schiet nog niet erg Is op. Maar je kunt dus wel zien dat Kaira en Carlijn, hoogstwaarschijnlijk uit Veendam, dat die er toch wel... Uh, mee begaan zijn met het einde van de club. En daaronder die tekening vandaan, daar piept het wapen hè, van het schild van, van de sportclub. En daar staat dan sinds 1894, ja, want zo oud is die club... Van oude dingen en de dingen die voorbij gaan is het dan eigenlijk. Hè? Want uh, het is afgelopen. Er komt nog wel, uh, de schoorsteen rookt overigens nog wel van het stadion. Om de boel warm te houden. En er was zelfs vanochtend, dat is toch ook wel even het vermelden waard, nog een beveiliger die ons een kopje koffie kan brengen. Dus dat betekent dat de koffieautomaat binnen het ook nog doet. Maar gevoetbald wordt er in ieder geval niet meer. Dat terwijl, en dat zei ik vanochtend al eerder, 50 kilometer verderop in Emmen... voorzichtig feest wordt gevierd, want daar is de club naar het schijnt gered. Daar ga ik straks heen. Uh, maar we beginnen eerst maar eens eventjes in Veendam en het drama... Ja, is dit eigenlijk een drama? Ik ben trouwens wel blij dat we weer eens een keer een voetbalonderwerp kunnen doen. Want zoals je weet is dat echt een koffie naar mijn ja. hand. En zit er ook veel te weinig voetbal in het Radio 1-journaal. Dus ik ben wel heel blij met dit, dit onderwerp. Maar ik vind de aanleiding dan toch wel weer sneu. Ja. Nou, maar wij zijn ook blij dat jij het voetbal doet vanochtend. Nou, dat is toch zo. Dat is ja, toch ook ja, heel goed. Ja, ik heb wel even, ja. nog even, er zijn toch wel een paar vragen. Ik weet niet of dat gisteren... Want het is, ik vind het wel heel grappig dat het zo breed in het nieuws komt. Hè? Terwijl het toch een bescheiden club is in de Eerste Divisie in Veendam, denk ik... Ja, ja, kan toch gebeuren? Ik bedoel, kijk eens naar Cyprus. Dingen gaan soms missen enzovoort. Maar dat je dan bedenkt dat zo'n club... En met een bedieningsgebied, zullen we maar zeggen... van ongeveer 30.000 inwoners... dat die met een schuld van 7 ton... en dan vorig jaar ook nog 4 ton... dan denk ik, hmm. hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat nou? nou ga jij gaat, uitzoeken, het eigenlijk over, Vanochtend? gaat dat over voetbal of gaat dat over... Ja, precies. Ja. Gaat het over iets anders? Ja, er is echt geen hoop meer voor uh, Vindel? Ben ik ben heel benieuwd. Hè. Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Wat denk jij, Lara? Jij bent toch ook een voetbalster? Ja, maar het gaat bij mij nooit om Hoe, zo Hoe voel geld. Jij? Wat voel gezegd. jij aan je voeten? Voel jij nog, <laughs> ik voel voel je nog niks. warmte in je voeten? Ja, mijn tenen zijn koud. Dat? Ja. <laughs> Wij horen het wel ja. van je, Mark Romwin. Zeker. Ochtend. Ja hoor, tot straks. Goed. Gaan we het hebben over de kou? Ja, want die voelen we overal natuurlijk niet alleen aan de lange leegte. Tegenvallende temperaturen hebben ook voor de smulpapen onder ons gevolgen. Zo loopt de opening van het aspergesseizoen komende zondag nodige vertraging op. Door de aanhoudende kou wil het witte goud niet echt groeien... en zijn er nog maar nauwelijks asperges te krijgen. Verslaggever Paul Sanders ging met kweker Anton Vos uit Roosendaal de akker op. Nou, de volgende manier is even polsen. Ja, maar dit, is ook, dit is ook wel de zonkant. De thermometer gaat in het aspergebed. Ja. Het is even, even afwachten, want hij komt vanuit huis. Dus hij zal een beetje moeten gaan zakken.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 Want wat is de goede temperatuur voor dat speerje? Ja, zo 12 minimaal. U zei net, ja, ze wel al de kopjes moeten nog niet uit het bed, maar een beetje uit... lengte hadden ze ja, al wel moeten hebben. Ja, uitlopen. Hè? Ja. Dus het, uh, het hart van de plant zit uh, 30 centimeter in de grond, on onder in de bedden. En uh, dat is als het ware een rosette. En, en daar lopen ze op uit de stengels.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 De natuur is de baas. Nog even geduld. Negen minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Amerika. Er zijn homo- en lesbische stellen in de Verenigde Staten... die, om te kunnen trouwen, vele kilometers moeten reizen. Want slechts in tien staten is het homohuwelijk legaal. Het Hoge Rechtshof gaat beslissen of het same-sex marriage... erkend moet worden in het hele land. Vandaag luistert het Hof naar voor- en tegenstanders. Correspondent Wessel de Jong was bij een homohuwelijk. Hi everybody. Oké, ik ga gaan be de ceremonie. Wie Who's getting married? Ga nu een, een klein zaaltje binnen. Een stap door een boogje met, met plastic bloemen. Oké. Okay. All right. So let me see if I can get your names right. Nicholas Floyd Ammons. That's you. Oké. Okay, great. Tyler Scott Carroll. Very good. Een spreekgestoelte. En twee jongens staan hier klaar om te gaan trouwen. Waarom willen jullie trouwen?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 maar toch vindt het stel die praktische overwegingen niet het belangrijkste. First of all we think it's a civil rights issue. Fundamentally it's a basic equal justice. Het belangrijkste vinden ze de gelijke rechten voor iedereen. Everyone has the right to live as they choose. No one's no one's doubting that whatsoever. What we do believe though is that people do not have the right to redefine marriage because marriage is something unique and special because only marriage gives children the mother and the father they deserve. Iedereen mag leven zoals die wil, maar niemand heeft het recht om het huwelijk te herdefiniëren.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 En vandaag luistert het Hof dus naar voor- en tegenstanders. U hoort daar meer over op Radio 1 later vandaag. Correspondent Wessel de Jong was dit. Het is vijf voor half zeven. Het blijft onrustig in de Centraal Afrikaanse Republiek. De hoofdstad Bangui is door plunderaars en ongeregelde strijders tot chaos vervallen. Geweld volgt op een staatsgreep van rebellen die de zittende president hebben verjaagd. Die is inmiddels gevlucht naar Cameroen.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 Of any unconstitutional change of government. Ook veel inwoners van Bangui vertrouwen het nieuwe bewind niet. Is normal. Dit is niet normaal, zegt deze man. Het is ons land. They are We zijn het niet met de rebellen eens, ze vermoorden ons. <artiging>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 NOS Radio 1 Journaal Sport. Nederlands elftal speelt vanavond in de wk kwalificatiereeks tegen Roemenië. Louis van Gaal begint met bijna hetzelfde elftal als afgelopen vrijdag tegen Estland. Enige wijziging is dat Rafael van der Vaart speelt... in plaats van de geblesseerde Wesley Sneijder. Bondscoach Louis van Gaal legt uit waarom hij met dezelfde speler start. Omdat het uh, mij goed bevallen is. Hè. We hebben drie nog gewonnen. Een trainer is nooit uh, tevreden, maar je hebt gelijk. Uh, het zou beter moeten.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 En jong Oranje won gisteravond in Waalwijk de oefen in Interland tegen jong Noorwegen. Team van bondscoach Corpot won met 4-1. Maar heel makkelijk kwam die zegen niet tot stand. Want het verschil werd pas in het laatste kwartier gemaakt. Terwijl de Nooren lange tijd met 10 man speelden. Maar er werd uiteindelijk toch gescoord door Lerin Duarte, Denny Hoese en twee keer Jorginho Vernaldum. Ja, zo zie je hoe je de wedstrijd kan lopen. Je kan met, uh, met uh, 11 man tegen 10 spelen en dan zie je dat u nog een nog score en nog een penalty krijgen. Gelukkig pak ik heel goed. En uh, zo zie je dat de wedstrijd ineens kantelt. En, uh, nu vooral voor mij, ik kom erin. op mijn favoriete positie en ik scoort twee keer. Dat is alleen mooi. Ja, je hoort het al eventjes bij Mark Robin Visser... die bij de lange leegte is. Veendam is failliet. Slecht nieuws voor MVV. Hoe zit dat? De punten tegen Veendam worden geschrapt. En daarom zal MVV op een grotere achterstand komen te staan... van koploper Sparta, Rotterdam, in de Jubilee League. Technisch directeur van MVV, Ron Elsen. Ik wil natuurlijk wel benadrukken dat mensen hun baan verliezen. Dat is, dat is verschrikkelijk. Hè. Veendam gaat waarschijnlijk haar betaalvoetbal verliezen in de regio. Laat, laat dat voorop staan dat dat heel vervelend is. Nou, sportief gezien van MVV dramatisch. Uh, on on oneerlijk gevoel. Ik, ik meen dat we nu eigenlijk gelijk moeten staan met Sparta. En dadelijk ja, net toch gewoon uh, 9 punten aftrek krijgen in de competitie. Ja, dat, dat kun je niet tegenop voetballen. Ik denk dat dit jaar uh, uh, waarschijnlijk het competitie uh, uh, beslist gaat worden. Niet op sportieve gronden, maar op economische gronden. Radio 1, het NOS-journaal.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 In de Afghaanse stad Jalalabad hebben zeker acht terroristen zichzelf opgeblazen bij een politiebureau. Vijf politieagenten zijn daarbij om het leven gekomen. En ook zouden er op agenten geschoten zijn. Volgens de BBC is de aanslag in Jalalabad opgeëist door de Taliban. Vliegtuigfabrikant Boeing heeft een twee uur durende testvlucht gemaakt met een Boeing 787 Dreamliner. Dat toestel kampt al sinds de eerste vlucht met problemen aan onder meer de accu's. Maar die testvlucht die ging goed, zegt Boeing. In Hoogsoeren op de Veluwe heeft een heidebrand gewoed. Een gebied vergelijkbaar met 4 à 5 voetbalvelden is getroffen, zegt de brandweer. En of die brand in Hoogsoeren is aangestoken is nog niet bekend. En nog het weer. Vandaag en morgen droog en geregeld zon. Het blijft wel koud. Middagtemperatuur 3 tot 5 graden. Oostenwind neemt langzaam af, maar is nog steeds matig of vrij krachtig. Donderdag meer bewolking en wat winterse neerslag. Maatien bij Nee, dat is ons nog nooit overkomen. Wie zit daar? Volgens mij. Ja, John Sehoka, dacht ik. Ja, ja helemaal goed. Hey, Goedemorgen. Ja, we dachten, we doen het naar. samen. Sorry? Nee, ga maar door. Oké, okay. ja, files op de A15 <laughs> richting <laughs> Europort. Bij knoop het Faamplein 2 kilometer. En verderop staat 3 kilometer bij Speken Nissen. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort Vathorst en Amersfoort 4 kilometer. Dankjewel, John. Oké. Okay.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal straks. De vreugde in België over het nationale team... dat zich weer eens lijkt te plaatsen voor een WK-voetbal. En Mark Robin Visser, die houdt zich ook bezig met het voetbal. Maar dan op een treurige manier. onderzoekt de mogelijkheden om de voetbalclub Veendam toch te behouden. Ga naar Rotterdam, want er was uh, hoog bezoek gisteren in de Koopgoot. Minister Kamp van Economische Zaken bezocht winkeliers in mode- en sportartikelen. Zaken die zwaar worden getroffen door de crisis. De beschuldigende vinger gaat vooral richting Den Haag, waar, volgens de ondernemers, alleen maar slecht nieuws vandaan komt. Verslaggever Jeroen Schudijzer legde een aantal van hun verwijten voor aan de minister. U weet niet wat massacommunicatie uh, is. En als u communiceert, is het alleen maar slecht nieuws. Ja, ik geloof dat het niet zo is. Ik denk dat wij een aardig idee hebben van wat massacommunicatie is. Wij worden gekozen in de politiek. Wij moeten ons voortdurend in de openbaarheid verantwoorden. Dus we hebben wel een idee wat massacommunicatie is. U komt op vrijdag met een enorme bezuinigingsmaatregel en op zaterdag merk ik het al in de winkels. Nou, ik heb ook uh, gezegd dat het niet zo is dat uh, de Nederlandse consument uh, veel te weinig geld uitgeeft. Het is zo dat zelfs op dit moment de Nederlandse consument nog steeds iets meer uitgeeft dan hij eigenlijk aan inkomen heeft. Maar het is wel zo dat wij de afgelopen jaren voortdurend uh, hebben kunnen uitgeven dat wat onze huizen meer waard werden. En nu is dat niet meer zo. Onze huizen worden niet meer waard, die worden minder waard. Dus die, dat, die bron van consumentenuitgaven die is weggevallen. Ja, dat is de nieuwe realiteit. Consumentenvertrouwen, hè? dat is een magisch woord. Hoe moet dat terugkomen? De consument is bezorgd omdat er koopkrachtvermindering is. Omdat de huizen minder waard worden. Veel maar, mensen ontslagen. En er zijn ontslagen. Maar er zijn ook een paar dingen die de consument zich kan realiseren. Wij hebben hier een welvaart in ons land die op Luxemburg na de hoogste is van heel Europa. We hebben problemen met de werkloosheid, daar ben ik ook bezorgd over. Maar na Oostenrijk hebben wij de laagste werkloosheid van heel Europa. Dus we moeten ons ook voorstellen dat we ons realiseren dat we in een land leven met een hoge welvaart, een gevarieerde economie, met een hele sterke exportindustrie. Ook de ondernemers die, die proberen hun zaken zo te uh, organiseren dat ze ook vanuit de huidige omstandigheden weer kunnen gaan groeien. Ja, en dat is dat is de weg die we met z'n allen moeten bewandelen. Zij u straks nou economische groei van 3%? Forget it? Ja, ik denk dat we ons moeten realiseren dat uh, wij in Nederland al een hele hoge arbeidsproductiviteit hebben. En dat uh, een verdere verhoging van uh, de arbeidsproductiviteit en daarmee ook een verdere stijging van de economische groei... dat dat uh, een beperkte omvang zal hebben. Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat uh, waar we op dit moment nul groei hebben... of zelfs een, kleiner, uh, een kleine daling van de economie, dat wij uh, als, we er ons, uh, als we ons erop kunnen richten... en als we het voor elkaar kunnen krijgen om weer een uh, economische groei van zo'n anderhalf uh, procent te hebben, dat we dan al een hele belangrijke stap hebben gezet. Wat houdt u nou over aan dit bezoek aan Rotterdam? Wat ik me realiseer ook na aanleiding van dit bezoek is dat de problemen voor een aantal ondernemers groot zijn, maar wat ik hoop dat zij zich ook realiseren, is dat we met elkaar leven in een land waar de uitgangspositie bijzonder goed is en waar we dus met elkaar ook goede kansen hebben om de weg omhoog weer te vinden. Is dat communicatieles 1? Ja, dit is massacommunicatieles 1. Massacommunicatie is alleen maar zinvol en betekenisvol als dat wat je beweert ook klopt. En dat betekent dat we zelf als overheid zorgen dat we orde op zaken stellen. Dat we regeldruk verminderen waar dat mogelijk is. Dat we ondernemers ondersteunen in de financiering waar dat mogelijk is. Dat we zelf de overheid niet door laten gaan met maar meer geld uitgeven dan er aan inkomsten is. Als we dat alles voor elkaar doen, ja, dan heb je ook wat te communiceren. En dan, ja, dan zijn we ook graag bereid om dat te doen. Dat is een typisch geval je wel eens niet is gisteren in de Koopgroot in Rotterdam. Ondernemers daar hopen toch dat er iets van hun noodkreet blijft hangen bij de minister. Dan naar België, zoals beloofd, want uh, niet alleen. Wij, ook de Belgen, lopen warm voor het WK Voetbal in Brazilië in 2014. De Rode Duivels zijn bezig met een goede reeks... en het ziet er ernaar nou uit dat ze voor het eerst sinds 12 jaar weer mee gaan doen op een groot toernooi. En daar zijn de zuidenburen wel aan toe. Vanavond treffen de Rode Duivels Macedonië in Brussel. Edwin Cornelissen ging eens naar een training.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 De goesting om te gaan. Vanavond treffen de Rode Duivels Macedonië in Brussel en Nederland uh, Roemenië. En we bellen zo dadelijk met de bloemist die Vaticaanstad komend paasweekend gaat versieren. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Maar we blijven eerst nog even bij het voetbal. Maar dan voetbal met een toch wat uh, ja, treurige ondertoon, hè? Ja, ja, echt. Ja. nou de, Je hoort het, hè? De deur zit op slot, hoor. En uh, ik kijk eventjes door het raam naar binnen. Het is hier stil. En er hangt een, uh, een affiche. Er staat op Paasbrunch maandag 1 april, tweede paasdag. Mm. SC Veendam, FC Dordrecht. Uh, met de verse fruitsalade en Italiaans ijsbuffet. 24,95 <laughs> per persoon. Maar ik denk... Hoor <laughs> ja, ja, niet. Ja, dan, <laughs> met mini appelbroodjes. Oh, om, nee, nog ook lekker. nog. En rosbiver, rollade en gekookte ham. Uh, ja, ik krijg er helemaal het water van in de mond. Uh, meneer Sandman, nu ook? Uh, het ziet er wel lekker uit, Het ziet ja. er heerlijk ja. uit. En volgens mij, is dat nou een kievies-ei of dat is geen voetbal, toch, op dit plaatje? Dat uh, lijkt me niet, nee. Dat herken <laughs> ik als een ei. Had u uh, daarheen gewild? Even kijken, tweede paasdag. Ja, waarschijnlijk moet ik... Uh, nee, waarschijnlijk was ik dan met mijn kinderen eieren gaan zoeken in oh, het uh, Slochterbos. Dus, uh, ja, maar kijk, zo wordt het natuurlijk niks met zo'n club als iedereen... U hebt al genoeg gedaan, hè? U hebt twee boeken geschreven over SC Vindam. Nou, één boek over het uh, noordelijk Amateurvoetbal... en één ja. verhalenbunnel waarin een verhaal staat over uh, de spotlight Vindam... en precies waarom dat ik supporter ben geworden. Ja. En dat boek heet dan De Lange Leegte om de eenvoudige reden... dat iedereen in Nederland meteen weet waar het ja. zich afspeelt dan. Ja. En hoe komt dat? Omdat het zo'n raar, uh, toch wel een beetje een merkwaardige naam is... De, ja, de, de lange, lange leegte. leegte. Ja, dat is, uh, maar het komt ook de naam ik, uh, van het stadion is dat de hier, voor de mensen die het nog niet weten. Ja, de naam van het stadion is de lange leegte. Uh, en ja dat iedereen het kent is, omdat uh, heel veel voetballers vinden dat het toch wel wat ver weg. En daarmee uh, ja, wordt het een soort, uh, wordt een soort angstgegner. En ja daarmee krijg je een soort van cultstatus in, in uh, Nederland voetballand. Vertel nog eens even, uh, u heeft het in uw boek uitgebreid beschreven... maar hoe u zo bij Veendam betrokken bent geraakt omdat je, kijk, als je, als je van voetbal houdt en, en je houdt van echt goed voetbal. dan is er eigenlijk maar één club waar je supporter van kunt zijn. Dat is Barcelona. Alleen, uh, voetbal is meer dan alleen kijken naar goed voetbal. Je moet ook kijken van waar je vandaan komt, wie je bent. En, en wie je bent, dat heeft te maken met uh, de streek waarin je bent opgegroeid. En VeenDam hoort bij de streek waar ik ben opgegroeid, de Veenkolonieën. En als daar een betaald voetbalclub is, dan moet je dat koesteren. Ja? En dan moet je dan uh, op de tribune gaan staan en die club aanmoedigen. Er zijn heel veel uh, uh, grote schrijvers en popsterren die ook, ook uh, trouw zijn gebleven aan hun uh, clubs. Zoals dus Robbie Williams is nog steeds uh, fan van Port Vale. Uh, Elton John die was fan van Watford toen er nog een kleine club was. Een, uh, Herman Brusselmans die is, die is fan van een hele. Kleine club, Vigor Hammen. Uh, ja. Maar wat, wat zegt dat dan? Dat is een bepaalde betrokkenheid? Nou, die, jongen, die, die mensen, die hebben, toen ze als klein jongetje waren... hebben ze daar op de tribune gestaan ja. met, met hun vader. En, en dat, dat kweekt een band. Als je, als je klein jongetje ergens op een staartribune staat... en dan, dan kijk je naar, sta je in een stadion met van die mooie grote lichten... dat maakt indruk. En dat blijft je dan je hele leven bij je houden. Ja. Dat gaat nooit meer weg. Ja. En dat, he, dat heb ik dan ook met Veendam. Wat gebeurt er nu in Veendam? Een klein drama, denk ik. De club bestaat, betaald voetbal is er sinds 1954. En in al die jaren heeft de club uh, ja, deel uitgemaakt van het betaald voetbal. Het, het, het wordt een beetje beschouwd als, als het lelijke eentje dan. Maar, maar juist daardoor is het... Uh, ja, dat op een bepaalde manier is dat dan leuk dat iedereen dat dan vindt. En mm -hmm. dan, uh, ja, nu die club dan niet meer bestaat, nu die club weggaat... dan is dat uh, toch wel ja. een ja, ja. soort van ramp eigenlijk. Shocking. Ja. Het is shocking. Weet je wat ik ook shocking vind? Dat zo'n voetbalclub. Ik vind het een prachtige beschrijving die u geeft, trouwens. Spreekt me ook heel erg aan. Uh, maar dat zo'n club dan een schuld van een miljoen. Dat is toch. De, waar zijn de verhoudingen dan eigenlijk? Als je bedenkt dat Veendam een gemeensch gemeenschap is van 30.000 inwoners. Nou, dat, is dat ook, gaat er toch ook niet meer over voetbal dan? Nee, dat is ook een van de grote vragen die, die, die veel mensen uh, zullen hebben. Um, kijk. Uh, je hebt, je hebt een. Uh, aan de ene kant is het... Uh, kijk, als het in Haarlem en Wageningen niet lukt... dan, dan hoeft je niet verbaasd dat het in Veendam niet lukt. Maar nee. aan de andere kant, als je... Uh, Even ja, ja je, je hoort steeds verschillende bedragen. En, dan, ja. Aan de ene kant, ik heb het gevoel dat hier wel geld zit, maar... Uh, het wordt in ieder geval niet aan het voetbal besteed meer. <laughs> nee, je, je hoort de laatste maanden hoor je steeds andere bedragen. En dan denk je denkt oh, goh, weet nog niemand... Uh, well, ik heb zeven ton gehoord. Volgens mij is dat een vrij hard uh, bedrag. In ieder geval, straks na zeven komt hier iemand die het ook uitgerekend ja. heeft. Want die gaat een actie voeren. Gaan we eens kijken of we nog wat binnen kunnen harken hier. Ja. Zullen we dat doen? Is goed. Oké, okay. tot straks. Jo. Verkeersinformatie bij de ANWB. John Sahoka. John, de eerste file staan er alweer. Ja, die staan er al vijf plaatsen. zitten langzaam rijden en stilstaan. De meeste vertraging op de A28 naar Utrecht. Daar staat dus een Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer. Want bij Amersfoort is een auto stilgevallen. En die blokkeert daar de rechte rijstrook. Dat blijft lastig daar met die wegwerkzaamheden. Ja. Uh, wat verwacht je ervan voor vandaag? Nou ja, ik denk toch wel dat het een vrij normale ochtendspits wordt hoor. De uh, meeste vertraging verwachting rond Rotterdam. En dat hoogtepunt rond half negen. Dan staat er ongeveer 100. 50 kilometer. John Zahoka, dankjewel. Oké. Okay. Het is tijd voor Nederlands Succes. Stop en Ster hoort u van Sway. Bedankt voor de bloemen, zei paus Johannes Paulus II, elk jaar met Pasen. Vorige paus, Benedictus, zei de afgelopen jaren tijdens het Orbi et Urbi. Nee, zal zalig Pasen. Ik wil mijn hartelijk bedankt uitstrekking brengen... voor de vrije bloemen uit Nederland, voor de Pasen en voor St. Pieters. En het is afwachten wat de nieuwe paus natuurlijk tegen Nederland zegt... en of hij bedankt voor de bloemen. Op zo'n twee uur vertrekt een vrachtwagen vol met bloemen naar Rome. Voor de 28e keer is de Leidse bloemist Charles van der Voort... verantwoordelijk voor de versiering in Vaticaanstad dit paasweekend. Meneer van der Voort, goedemorgen. Goedemorgen. Is de vrachtwagen klaar voor vertrek? Uh, nou, we gaan straks laden. Want uh, over een half uur ben ik in Lissabon en, uh, en dan over anderhalf uur vertrekt hij richting Rome. Spannend. Ja, het is, is altijd spannend dat ja, de chauffeurs is, goed aankomen. Is het elk jaar weer uh, spannend? Ja, er kan natuurlijk van alles onder, onderweg gebeuren. Dus uh, wij hopen dat we aanstaande donderdag te, uh, de twee chauffeurs uh, keuren en gezond wel uh, in Rome zien. Is het wel eens misgegaan? Nee, gelukkig niet. Oké. Okay. Wat gaat er dit jaar in, meneer Van der Voort? Is, dat, uh, is het nog anders dan voorgaande jaar? Nee, nee, nee. We nee. We aan een protocol, dus we weten waar we de bomen en de struiken en de bloemen mogen zetten. Alleen, we hebben dit jaar heel veel witte rozen, Abalansrozen. En uh, mooie lila delphiniums, gele en witte lelies. Geel en wit zijn toch de kleuren van uh, Pasen. Ja. En uh, rond het balkon waar de paus het oorweer orbi, orbi uitspreekt, daar uh, is het hele balkon versierd met witte bloemen. En dat komt heel mooi uit, want deze paus staat helemaal aan het wit. Ja, dat hebben we inderdaad gezien. En hij heeft niet speciale wensen voor nee, nee, dat moment? Nee, nee. nee. Nou, wij, krijgen, wij sturen in uh, november sturen wij een tekening op. En uh, Dan krijgen we goedkeuring. En meestal is de goedkeuring. En als we ter plaatse iets aan moeten passen, dan doen we dat. Want flexibel zijn we. Mm, maar, maar het feit dat er nu een nieuwe pauze is, heeft dat iets veranderd? Behalve misschien iets uh, meer wit? Nee, dat is toevallig dat we allemaal witte bloemen hebben gekozen. Okay. Nou, Dat heeft u goed uitgekozen dan. Ja, ja dat was toeval. hè, <laughs> Of geen toeval. Nou, daar heeft u niet, dat is niet, heeft u niet bewust uh, over nagedacht. Nee, nee, nee. nee, okay. nee. Nou, toen wij natuurlijk de bespreking ingingen over de decoratie die we gaan maken voor de hele wereld. Want het is natuurlijk een hele mooie promotie voor ons vak. Ja. En uh, van iedereen die uh, liever leed en uh, weet ik wat voor nadigheid hebben, dan is de bloemen, uh, die, die kunnen daar heel veel in verzachten. Ja, begrijp ik. En, en toen u het daarover had, was er nog niet sprake dat er een nieuwe pauze nee, zou komen? dat wisten we nog niet. En toen mm. hadden we al besproken wat we gingen doen met elkaar. Dus uh, vandaar de, dat het toeval was. Ja, de pauze. de paus Franciscus heeft wel gezegd, dat moet allemaal wat goedkoper, hè? Hij heeft niet gezegd, doe maar een paar bosjes tulpen en dat was het. Nou, ik denk niet dat de paus zich daar druk op maakt. Hij heeft andere dingen aan onze hoofd. Nou ja, het is wel zijn beleid. Dat ja, we ja, nee, maar op goed. De, uh, op, het, op de centen moeten de, letten. De wij hebben een budget van de Sierteelt-organisaties en daar doen we het ieder jaar voor. En dat kan ieder jaar. Dus, uh, en het is nogmaals uh, een mooie promotie voor ons vak. Oh. En, en gaat u de nieuwe pauze ook ontmoeten, weet u dat? Nou, dat is niet zeker. Kijk, de oh. andere keren zijn we altijd ontvangen. En uh, wij hopen er wel op natuurlijk. Ja, u wilt hem ook wel ontmoeten, kan ik me voorstellen. Ja, dus, uh, het lijkt me een sympathieke man. Ja. Ja, want u, u rijdt niet mee met de vrachtwagen, maar u, nee. u vliegt er achteraan, want u bent ook verantwoordelijk voor het schikken daar. Ja, nou dat doen we, uh, ik ben wel verantwoordelijk, maar dat doen we met z'n allen. Dus een, een team van een uh, man of dertig, waarvan tien arrangeurs, en, uh, die maken dan de bloemstukken. En dan uh, op zaterdag om half zeven zijn we op plein om uh, alle bomen en struiken en bolbloemen neer te zetten. En dat doen we echt met z'n allen, alleen als wat verkeerd gaan. Daar hopen we natuurlijk niet op. Ben ik wel verantwoordelijk, ja. Mm, okay. en, en wanneer moet alles klaar zijn? Zaterdagmiddag om 4 uur, half vijf hopen wij helemaal klaar te zijn. En, uh, zondag dan gaan we de decoratie op balkon de maken. En dan worden we om... Uh, uh, half elf verwacht... bij de mis. Kijk eens aan. En dan weer terug naar huis? En dan gaan we... Uh, even opruimen dan we, om, we eerst, als natuurlijk. het goed is, worden we ontwakken bij de pauze. En als het niet zo is, dan hebben we pech... Ja. Ja. En dan gaan we samen om half zes vertrekken weer met het vliegtuig. We nou, wensen u veel succes, meneer Van der Voort. Dank u wel. En succes met het programma. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Minister Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, staat op alle voorpagina's. Voor op de volkskrant alleen in contour. Met tegenlicht en voorop trouw tussen Lagarde in, mevrouw Lagarde in en Eurocommissaris. Olly Reen in. Hmm. Dijsselbloem zaait paniek. Dat is de kop in de Telegraaf. Een hele grote kop. In de interview met Pespero Reuters zou de minister hebben gezegd... dat de aanpak voor Cyprus een soort blauwdruk is voor de crisisaanpak... in bijna failliete landen. Hij geeft inmiddels aan, u kunt het ook lezen op nos.nl... dat hij dat woord nooit in de mond heeft genomen. In de Gooi in Eemlander een artikel waarin hij de commotie ook nog probeert te sussen. Cyprus is een specifiek geval, zegt Dijsselbloem. Er is helemaal geen sprake van modellen of blauwdrukken. Veel kritiek op Dijsselbloem. na zijn achterloos geklets, meldt het AD, zo noemen ze het ook. Achterloos geklets. Mr. Juro laat de banken sidderen, schrijft de krant. Hij heeft de Europese banken gewaarschuwd... dat ze niet meer automatisch overheidssteun krijgen... als ze in de problemen komen. en De Volkskrant citeert Dijsselbloem zo... De aanpak van Cyprus is een ommezwaai. Aandeelhouders en spaarders moeten vaker en ook meer gaan bijdragen... aan de redding van het land. En hij zegt, we moeten de problemen daar oplossen, Daar waar ze ontstaan zijn, daar waar risico's zijn genomen. Ja, eh, hoe dan ook, de reputatie van Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep... heeft een gevoelige klap opgelopen. Dat concludeert het Financiële Dagblad. In het nog een foto van Dijsselbloem. Eh, waarop te zien is dat hij het zwaar heeft. heeft zijn ogen dicht, handen voor zijn mond. Het ziet eruit alsof hij heel hard nadenkt. Foto is genomen bij de persconferentie. Waar in de nacht van zondag op maandag het reddingsplan voor Cyprus werd gepresenteerd. Ja, en ondertussen zoekt uh, Cyprus een nieuwe kurk. waarop de nationale economie kan drijven. We hebben het daar uh, gisterochtend ook veel over gehad. in het Radio 1-journaal, onder andere met. Uh... Harold Benink, hoogleraar banken en financiën. Bankensector kan die rol niet meer vervullen. Volgens het Nederlands Dagblad zou de visserij... een logische inkomstenbron zijn voor het eiland. Maar de wateren rond Cyprus zijn eh, niet bepaald rijk aan vis. Oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat, dat is, is ook niet. opgelost dus, maar niet huis. <laughs> er is ook nog ander nieuws in de krant hoor. De buiten is uh, uh, de overval in gedaan uh, op de kunsthal in Rotterdam. De buiten daarvan is veel minder waard dan gedacht. Gestolen schilderijen zijn geen 200 miljoen euro waard, maar zo'n 20 miljoen. Volgens de Telegraaf zijn de geroofde kunstwerken tekeningen en geen schilderijen. Oké, okay, nou nog een verhaal in de Telegraaf. Tot slot, consument vlucht naar Duitsland... In de Telegraaf staat dat uh, ze daar de boodschappen doen. Na de btw-verhoging en de kopen de Hollanders de Duitse supermarkten leeg. Dat meldt ook Buurt, de grootste krant van de Oosterburen. En de ijzige Lente laat de gaskachels loeien. In het Nederlands Dagblad een foto van Siberische tafereelen langs de Afsluitdijk. Picknicktafels zijn bedekt met een dikke laag ijs. En de ijspegels hangen tot aan de grond. Ja. Dat heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de aspergetilt... Hoort u later over in het Radio 1 Journaal. Er is ook droogte, ondanks de kou misschien wel door de kou... en door de harde wind ontstaan er gevaar voor brand. En we spreken natuurlijk over dat andere brandje... dat Dijsselbloem probeert te blussen. Luister, zo dadelijk. Geachte heer Nijnhatte van IT-bedrijf PVN. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. We hebben ruim 100 jaar werkervaring in de zakelijke markt.